Spies heeft dat advies al een paar weken... maar ze heeft het nog niet naar de Kamer gestuurd. En dat is wel nodig om de kwestie te kunnen behandelen. De Belangenorganisatie voor Homoseksuelen COC... zegt dat CDA-minister Spies bewust een vertragingstactiek toepast... omdat haar partij de weigerambtenaar wil handhaven. De minister ontkent dat ze het advies achterhoudt. Montfort in Midden-Limburg is vanavond getroffen door een windhoos. Daarbij is het dak van verschillende huizen afgeblazen. Voor zover bekend zijn er geen mensen gewond geraakt... Hulpverleners zijn bezig met het inventariseren van de schade. De brandweer zegt dat zeker vijf straten zijn getroffen. De inspectie voor de gezondheidszorg heeft een aantal verpleeg- en verzorgingshuizen... en de thuiszorg in de regio's Horst-Venraai en Venlo onder verscherpt toezicht gesteld. Er zouden bij de stichting Zorggroep Noord- en Midden-Limburg... meer dan eens mensen zijn gevallen... en een paar keer werd zondevoeding verkeerd toegediend. De inspectie heeft vooral kritiek op de manier waarop de stichting die incidenten heeft afgehandeld. De geblesseerde verdediger Joris Matthijsen reist morgen mee naar Garkov... waar het Nederlands elftal zaterdag zijn eerste EK-wedstrijd speelt. Dat duidt erop dat hij bij de EK-selectie blijft. Bondscoach van Marwijk moet uiterlijk morgen beslissen... of hij een vervanger voor Matthijsen oproept. Hij kan zaterdag in ieder geval niet spelen tegen Denemarken... maar mogelijk haalt hij de wedstrijd van woensdag tegen Duitsland wel. Het weer, vannacht trekken de buien weg, het wordt een graad of 13... Morgen eerst zon, maar later buien. Bij een stevige Zuidwestenwind wordt het 19 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Kiliane Plag. Goedenacht en heel hartelijk welkom bij een bijzondere Casa Luna. We hebben ons huis verplaatst naar de Opdues op ruim 1800 meter hoogte. En hier hebben zo'n 8000 mensen zich de afgelopen dagen... echt letterlijk in het zweet gewerkt. Die zijn boven zichzelf uitgestegen. Ze hebben minimaal één keer en soms wel zes keer... op de fiets of lopend de Alpe S bedwongen, beklommen. Het is de zevende keer dat de Alp dues is verreden. En het doel is om zoveel mogelijk geld in te zamelen... voor onderzoek naar kanker. Uh, ik ben er voor het eerst bij geweest dit jaar. En ik moet zeggen, het is werkelijk... In de ochtend kom je binnen en dan staan er 25.000 man te feesten. Alsof het echt carnaval is. Alsof het één groot festijn is hier. En naarmate de dag vordert en er meer wordt gefietst... de meer kilometers in de benen komen te zitten, dan komen die emoties. Natuurlijk van vermoeidheid, van het fietsen. Maar vooral ook omdat mensen bijna allemaal voor iemand fietsen. Iemand die ze zijn verloren aan kanker. Of iemand die thuis zit, die kanker heeft... Of ook mensen die zelf kanker hebben en die wel op die fiets stappen. En die mix van, ik noem dat dan, dat, dat carnaval en die emotie, die, die maakt het tot een hele, hele bijzondere happening hier. 25.000 man liepen hier rond en ik kwam net naar het Palais du Sport waar we zitten en het is nu doodstil op straat. Het is donker, het is stil en het enige wat je ziet voor het, het Palais du Sport waar wij zitten zijn... Ja, ik denk een paar honderd herdenkingskaarsjes met foto's van mensen die de stille getuigen zijn van de uitzonderlijke prestaties die hier vannacht zijn geleverd. En daarom is het natuurlijk prachtig dat wij hier nog tot twee uur s'nachts kunnen zitten. En het is nu hier ook muistil, maar ik ben gelukkig echt niet alleen. Want er zijn heel veel mensen die nog het volhouden om hier nog te komen zijn. Hallo! Ja, kijk! Ja. En daar zitten hele rood doorlopen oogjes bij hoor, kan ik vertellen. En ik denk dat er ook heel wat stramme spieren zijn. Maar ze zitten er wel. Fantastisch. Tot twee uur blijf lekker zitten. Neem wat te drinken. Niet te veel alcohol, want ik denk dat dat er enorm in gaat hakken. Na alle prestaties die zijn geleverd. Natuurlijk, zoals u gewend bent, in Casaluna hebben wij ook een gast met wie we langer zullen gaan praten. Wouter Nagegast is dat vannacht. Welkom. Ja, dankjewel. Maagdormen mijn leverarts ben jij in opleiding? Ja, klopt. En je zit er nu heel ontspannen bij, maar vorig jaar was het even anders. Hè? Toen heb je hem verreden. Ja, klopt, ja.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 Now as we say goodbye The family tree will always grow alleen de mensen hier lopen op hun uh, laatste benen. Maar uh, de stroomvoorziening ook hier in het Spoor op de Alpdues. Uh, vanavond is al een paar keer de stroom echt in het hele dorp uitgevallen. Maar we zijn er weer. Dus laten we hopen dat dat tot twee uur uh, gaat lukken. Want we maken een bijzondere Casaluna vannacht hier uh, vanaf de Alpdues. Uh, ik moet wel even zeggen dat normaal om kwart voor één... dan bent u natuurlijk altijd gewend uh, dat u thuis uh, naar het bureau kunt luisteren. Naar het hoorspel. Vanwege deze avond, deze unieke avond... Uh, gaan we het hoorspel een uurtje later zetten, dus om kwart voor twee. U moet een uurtje langer wakker blijven, maar ik beloof u dat dat meer dan de moeite waard gaat zijn. Want we hebben prachtige gasten zitten en prachtige verhalen. Wouter Nagegast, ik was net bezig uh, om uh, aan jou te vragen hoe het was... want je bent maagdarmleverarts in opleiding, nu niet meegedaan. Maar vorig jaar heb je wel gefietst, was heftig. Ja, was zeer heftig, maar uh, absoluut uh, de moeite waard. Uh, op het moment dat je het zelf doet, dan maak je ook echt mee wat uh, uh, teweeg brengt uh, alle mensen. Allemaal een eigen verhaal. En uh, ja, dan is het fantastisch om ook zo'n inspanning uh, te leveren. Vorig jaar uh, met uh, acht collega's van het UMCG gedaan. In Groningen? Allemaal uh, vanuit Groningen, allemaal vanuit een andere achtergrond. En uh, toen ook een fantastische dag, uh, ook een aantal dagen daarvoor wat regen en uiteindelijk op de dag zelf uh, fantastisch weer. En uh, vandaag uh, als toeschouwer uh, aanwezig geweest. Uh, op een andere manier maak je het mee, maar Is zeker, ontspannen. zeker, ja, zeker uh, ook intens. En, maar je weet ook wat die mensen meemaken. Uh, sommige holle oogjes uh, die uh, blij zijn toch als ze boven zijn. Maar uh, ja, voor vandaag weer een fantastische dag om, uh, om bij te zijn. En wel een rood verbrande neus. Want het is ook prachtig weer hier geweest ja, vandaag. Het is, is vandaag. ook als <laughs> Het is prachtig ja, ja, ja. weer. En uh, uh, ja, merk je dat het zonnig is geweest buiten. Ik loop even naar... Uh, ik kom zo terug bij jou. Even naar wat mensen hierachter die hem wel hebben verreden. Voor het eerst ook nog. Eugenie van het NCRV-team. Een collega. Eigenlijk uh, kort gezegd, drie jaar geleden had jij je laatste chemokuur. En vandaag ben je die berg opgegaan. Dat is juist, ja. Inderdaad. Ik heb... Uh... De ziekte van Kaler, dat is een vorm van beenmergenkanker. En dat is drie jaar geleden geconstateerd. En heb ik inderdaad eerst chemokuren gehad. Geopereerd, bestraald, stamcel uh, gekweekt en een stamceltransplantatie gehad. En toen dacht je, ik heb een nieuwe uitdaging in mijn leven nodig. Ik ga die berg op fietsen. Nou, ik, uh, ik had vorig jaar tijdens de tenniswedstrijd... Uh, was het inderdaad uh, ook op dezelfde dag... Uh, dat werd gezegd van, oh, dit is wel heel gaaf wat daar gebeurt in, uh, in Frankrijk. Mensen die inderdaad op de tennisbaan daarover spraken... en zeiden van, nou, ik wil dat ook. Ja, ik eigenlijk ook wel. En toen kwam de NCV met het verhaal van, uh, we gaan die berg op met z'n allen. Doe je mee? Ja, natuurlijk. <lacht> dat doe ik. Was het, ging het goed? Voelde je, je helemaal lekker? Was het zwaar? Uh, het viel reuze mee eigenlijk... Ja, ik heb uh, behoorlijk geoefend op zo'n speciale fiets. En uh, ik had echt het idee dat het veel zwaarder zou worden. Maar het, ik ging gewoon als een zonnetje naar boven eigenlijk... Echt heel geweldig. Ook wel gedragen, natuurlijk, door die duizenden mensen die langs de kant staan. En je, want op je, op, je, op, je, op je fiets zit zo'n plaatje met je nummer. Maar er staat ook de naam bij. Yeah. Dat is bijzonder. Hè, dat veel mensen die kennen je niet, maar ze, ze roepen je bij naam van kom opeens je niet door. Ja, ja inderdaad. Ja, echt ongelooflijk wat, wat, wat dat allemaal teweeg brengt. Echt het samengevoel had ik op die berg werkelijk uh, mensen die in één keer mij begonnen te duwen zo van... ah, dat kun je wel even gebruiken. Ik ga je even een stukje vooruit duwen. En dan uit uh, een andere hoek kreeg je in één keer... hé, hey, niet, gaat die lekker? En dan moest ik met mijn hand opsteken. Denk ik nou ja, oké, okay, dat doe ik ook nog even. En dan stonden ze weer met z'n allen langs de kant van de weg high-fiven. Ik denk: oh ja, dat doe ik ook nog even. Maakt mij dat uit. Ik ben nog maar één keer op die berg. Want ik was eigenlijk plan één, misschien twee keer te gaan. En denk ik ja, dan moet ik alles meepakken ook. Maakt mij niet uit hoe moe ik bovenaan kom. Maar... Echt, het ging gewoon als een zonnetje. Zo heerlijk. Ja. Lex Bormeijer heeft ook uh, mee gefietst. Ook een van de presentatoren van Casaluna. Ja, ik, ik wou net zeggen, kan je nog rechtop zitten, Lex? Nou, als je duwt, val ik om. Ja, was het heftig? Niet duwen, niet duwen. Niet duwen. Nee, ik zal heel aardig zijn voor je. Maar het, ja, een beetje waterige ogen. Ja. Nee, ik, uh, wij zijn natuurlijk vannacht begonnen om half vier met een halsbrekende afdaling... In het, in het donker met nog duizend andere fietsers. Maar als je om half vier wil starten, dan moet je om half drie opstaan. En als je dat weet, dan word je om half één wakker. En mijn maatje werd om half één wakker. En daarna sliep hij niet meer. Dus ja, de dag is van, vannacht begonnen om half één. We gaan het klokje rond. We gaan het er uh, gewoon volmaken en dan gaan gewoon vrolijk door natuurlijk. Maar hoe was het fietsen? Het fietsen was... Ja, alles is hier imposant. Het fietsen ook. Daar kan je, als je het zelf doet, kan je daar talloze dingen over zeggen. Het is alleen al het decor, de mensen, de, de fysieke inspanning, die, die echt een beproeving is. Het ongelooflijke doorzettingsvermogen van bijna iedereen hier, niet alleen trouwens van de fietsers, maar iedereen eromheen ook. Dat grijpt aan. Wat en ook vaak het persoonlijke, toch? Wat, wat de verhalen, je hoort hier zoveel verhalen van mensen die het voor iets en voor iemand doen. Was het voor jou meer sportief of had je ook wel iemand in je achterhoofd? Nee, het is beide. Ik had, ik had, het is en, en sportief, maar ik, de, ik heb drie keer gefietst vandaag. En de derde keer was voor een vrouw die ik niet eens persoonlijk heb ontmoet. Want toen dat uh, zou gaan gebeuren is ze overleden. Ze is twee weken geleden overleden. Ze was 41 jaar oud en ze heeft twee kinderen. En zij had een vorm van kanker um, in het beenmerg... waarbij ze de primaire, de bron niet hebben kunnen vaststellen. Primaire tumor onbekend heet dat. Dus dan heb je kanker, maar je weet niet wat voor soort kanker. Dan is het ook niet te behandelen. Dat schijnt bij drie of 5% procent van de mensen voor te komen. Ik heb mij aan haar verhaal verbonden. En aan haar geschiedenis, aan haar persoon ook. En ik wist dat ik drie keer zou gaan rijden. En de derde keer um, dacht ik, rij ik voor haar. En ik zal je vertellen dat toen ik toen over de finish kwam... en het eigenlijk gelukt was... werd ik zelf ook buitengewoon geëmotioneerd. En toen heb ik een er staat hier buiten voor het paleis, ik weet niet of je het gezien hebt, een boom in bloesem. Volgens mij is het een meidoorn, maar het kan ook een, uh, iets anders zijn. En ik heb daar een lintje aan vastgeknoopt. Ik, ik had geen kaarsjes bij me, maar een lintje. En dat is mijn kleine persoonlijke gedenkteken. Het wappert nu in de wind. Heb je het net nog gezien? Ja, het, is, uh, ja het, wappert, het wappert. Ter herinnering aan Karin van de Heide. En morgen voor vertrek nog even langs gaan om te kijken. Nou, ja, dat is een goed idee, ja. Om Zes uur s ochtends, want dan vertrekt de bus volgens mij alweer. Wat zeg je? Ik blijf onder die boom wel liggen, ja. Die paar uur dat je kan slapen voordat je weer terug gaat naar Nederland... met één grote bus. Ja, alles is bedoeld natuurlijk. Nou ja, wat jij net aangeeft... Weet je, er is nooit ontdekt wat voor soort kanker het is. En dan kun je het ook niet behandelen. Natuurlijk een van de doelen van de Alpe 6 is om zoveel mogelijk geld op te halen. Voor onderzoek naar kanker, dat is het doel. En ieder jaar wordt er weer een record verbroken. En dat was dit jaar ook weer het geval. De 8000 helden die we hier op de berg hebben gezien, hebben alleen tot en met vandaag 28.484.341 euro bij elkaar gefietst. En als ze verzilveren wat ze nu hebben beloofd te innen. gaan we dik over die 30 miljoen heen. En dat is fantastisch. Nou, Johan van der Wouw, voorzitter van die Opdu 6. Het is onvoorstelbaar, natuurlijk, dit bedrag. Ja, dat bedrag is onvoorstelbaar. En aan de andere kant. we hebben een jaar geleden geroepen dat we het gingen doen. en dan doen we het ook gewoon. Ja, gewoon. Je <laughs> hebt wat medewerking nodig van mensen, maar dat is ook geen probleem in de jaren, geloof ik. Dat, dat weet je, als je al de zes mee gaat doen, dan word je meegezogen in uh, wat wij met z'n allen waar we voor staan. En zo heel langzaam beginnen een hele hoop mensen te begrijpen wat er dan gebeurt. En dat merk je ook als je hier bent. Dat is ook het vervelende, dat je in Nederland altijd zo'n zweem achterlaat van, ach, een stelletje, overdreven figuren die daar geweest zijn. Terwijl als iedereen die hier komt en gelukkig zijn dat er steeds meer zegt van... oh, als je daar bent geweest, dan snap je pas wat er bedoeld wordt. En dat is onder andere dat we heel veel geld ophalen. En dit jaar voor het eerst over twee, ra twee dagen echt vrede. Omdat er zoveel deelnemers waren. Ja, dat hadden we gedaan om onze vrijwilligers te pesten. Die denken, nou, die doen niet genoeg. Dus die doen we er een dagje bij en... Uh, Nee, dat was uh, afgelopen jaar 12.000 inschrijvingen. En we wilden zoveel mensen meedoen dat wij dachten van... ja, hoe los je dat nu op? Er was uh, heel veel commentaar als je meer dan 5.000 uh, fietsers op die berg zou houden. Uh, volgens de Fransen zou dat niet kunnen. Wij dachten nog wel iets meer. En uh, toen hebben we gekozen voor een tweede dag. Dat was een uh, behoorlijke uitdaging, kan ik je vertellen. En dat hebben heel veel vrijwilligers. Die hebben het, het uiterste gegeven, echt. En uh, de afgelopen dagen ook echt op het toppen van hun tenen gelopen... Maar ze hebben het allemaal wel gedaan. We gaan na één uur gaan we het uitgebreid hebben over hoe iedereen die dag hier heeft beleefd. Ik sprak inderdaad vanochtend bij het hotel. Ik stond zelf om half zes de mensen aan te moedigen die voor het eerst die berg opkwamen. En ik sprak gisteravond een mevrouw die ging om denk, kwart over elf of zo even slapen. Die had heel de dag van alles hier gedaan. Daarna zei ze, ja ik moet om twee uur moet ik wakker worden. Want ik moet kaarsjes in de bochten neer gaan zetten om die afdaling te kunnen maken. Hè, waar Lex het net over had, omdat het natuurlijk pikken donker is. Ze zegt, en dan ga ik even aanmoedigen... en dan om half acht moet ik gaan flyeren voor de KWF? Nou, die noemde de dagprogramma op. Dat is onvoorstelbaar. Ja, vrijwilligers zijn onvoorstelbaar. Overigens, die kaarsjes zijn gedenkkaarsjes. Die zijn niet alleen voor die afdaling. Het staat heel mooi samen. Maar het zijn de gedenkkaarsjes, want dat doen de mensen ook. Die kopen een gedenkkaars en die plaatsen ze in een bocht... waar ze iets mee hebben. En dat zie je ook, want je ziet nu weer mensen op de berg lopen. Die halen die kaars uit die bocht vandaan. Want die willen ze mij naar huis nemen. En er staan er een hoop hier nu voor... Voor het Palais du Sport. Ja. Wij spreken straks na één uur verder over, uh, over het hele evenement en uh, wat allemaal goed gaat. En of er ook nog dingen anders kunnen, Johan. Dat is altijd, toch? Ja, precies. Altijd. Nemen jullie lekker wat te drinken? Ik ga ondertussen met, uh, met Wouter Nagegast, mijn uh, gast in Casaluna, vannacht verder praten. Want jij bent hier niet voor niks, om alleen maar aan te moedigen. Jij bent namelijk uh, als arts de winnaar van de Bas Mulderprijs uh, geworden dit jaar. De Bas Mulderprijs uh, is vernoemd naar Bas Mulder... Die in 2010 is overleden. Een jonge, een jonge vent. Een ontzettende optimistisch en uh, mooi iemand. Die heel fanatiek was betrokken bij de Alpe 6. En die prijs wordt uitgereikt aan jonge artsen. Onder de 35 jaar. Uh, die dus specifiek kankeronderzoek gaan doen. Acht ton is ermee gemoeid, Wouter. Ja, klopt. Um, dus niet alleen uh, voor artsen. Ook uh, voor, uh, uh, voor andere mensen die onderzoek doen. Uh, met een andere achtergrond. Uh, dit jaar uh, ben ik uh, een van de drie... Uh, ja, mensen die de eer heeft gekregen om uh, een bedrag te hebben ontvangen van Stichting Abdus 6 en het KWF. Om daar onderzoek mee te doen. Uh, samen met Thomas en Willemijn mijn uh, ja, twee andere prijswinnaars. Uh, ja, om te kijken of we toch uh, vooruitgang kunnen ja. maken en extra stappen kunnen zetten. Want zijn natuurlijk medische onderzoeken zijn vaak ontzettend ingewikkeld. Dat van jou is gericht op, een, op endeldarmkanker. Ja, klopt. is eenvoudig uit te leggen wat jullie gaan doen. Want het uh, moet, het moet ja, ik hoop, een ik doorbraak hoop, geven, toch? Ja, nou absoluut. De, de, de award, zoals dat genoemd wordt, is dus de, de prijs, is gericht aan jonge onderzoekers onder de 35. Waarbij het onderzoek een verschil moet gaan maken voor de patiënt. En het liefst op korte termijn. Uh, waarbij daar risico's zijn. Uh, maar op het moment dat het lukt uh, dat ook uh, hopelijk uh, een uh, vooruit kan, uh, kan betekenen. Mijn onderzoek uh, is gericht op beeldvorming. Uh, heel simpel gezegd kent iedereen eigenlijk wel iets van beeldvorming in, de, in, in, de, in het ziekenhuis. Uh, iedereen heeft wel eens een longfoto gemaakt. Uh, sommige mensen hebben wel eens onder een scan gelegen. En uh, op die beeldvorming kijken we altijd eigenlijk naar vormen. Uh, Zit er een afwijking? Zit er een bolletje? Um, zo ja, wat is dat bolletje dan? Uh, tegenwoordig, de laatste jaren, is er ook steeds meer wat wij dan noemen functionele beeldvorming in opkomst. Uh, dat is eigenlijk, kijk je dan niet alleen naar de vorm, maar ook naar de functie van de afwijking die je in kaart... Hoe doe je dat, uh, de functie van een afwijking? Um, in het geval van ons onderzoek, en zeker zoals we hier met elkaar uh, zitten, uh, naar kankeronderzoek, uh, willen we ook steeds meer weten van... Er zit daar een, iets wat niet goed is. In het onderzoek van mij dikke darmkanker wat in de endeldarm zit. Wat wij dan rectumkanker noemen. Maar wat voor soort kanker is dat eigenlijk? Wat voor eigenschappen heeft, heeft dat gezwel wat want, er niet, want niet hoort elke te zitten? De tumor bestaat uit dezelfde cellen. En de een reageert natuurlijk altijd weer anders op een behandeling. Dat is, dat is inderdaad de kern. Uh, iedereen... ...bekentige verhalen op het moment dat je een behandeling hebt gekregen van een uh, dokter... ...van het is goed gegaan of uh, het is niet goed gegaan... ...of het ging goed maar uh, nu uh, reageert hij niet meer erop. En dat heeft te maken uh, met eigenschappen van een, uh, een kankergezwel. Alleen jullie kunnen nog niet zeggen van tevoren al van het zijn die eigenschappen... ...dus we hebben deze behandeling nodig. We worden daar steeds beter in. Een hele hoop technieken hebben we daarvoor. Iedereen kent ook dat, je, dat een dokter een hapje neemt uit een gezwel... om onder een microscoop te kijken naar die eigenschappen. We weten echter ook dat die eigenschappen in een gezwel... niet op alle plekken in dat gezwel hetzelfde zijn. En daar komt eigenlijk de beeldvorm in kijken. Dat we steeds beter in het geheel van het gezwel hopen te kunnen zeggen van nou, um, dat gezwel is heel homogeen... en bijvoorbeeld die eigenschap komt sterk naar voren... en misschien moet je dan een geneesmiddel geven wat daar gericht op is. Dat zou de behandeling kunnen verbeteren. Maar misschien is een gezwel ook minder homogeen uh, verdeeld... en um, ja, moet je meer weten eigenlijk over die biologische eigenschappen... om heel gericht een behandeling te ja. kunnen geven... waar een individuele patiënt uh, baat bij heeft. En hoe gaan jullie dat nu onderzoeken, dat je precies weet... van een tumor bestaat uit nou ja, die en die cellen en dat is de samenstelling... en dus weten we ook hoe we het het beste kunnen behandelen? Uh, de laatste jaren hebben we in een heel groot team in, het, uh, in Groningen... het onderzoek wat ik doe, uh, ja, daar zijn echt tientallen mensen bij uh, betrokken... hebben we uh, stofjes weten te koppelen... ...aan in eerste instantie radioactieve uh, isotopen, zoals we dat dan noemen... ...dat op het moment dat je die inspuit bij een uh, patiënt... ...dan gaan die op zoek naar het kankergezwel... ...en kan je die met speciale camera's afbeelden... ...en dan weet je bijvoorbeeld van nou, die tumoreigenschap, die kankereigenschap is wel aanwezig... ...en tijdens een behandeling kan je dat bijvoorbeeld dan vervolgen. Uh, nu kan je ook gebruik maken van licht. Uh, iedereen kent wel fluorescentielampjes... Uh, in de discotheek of elders uh, voor versieringen of wat dan ook. Een blacklight uh, idee. Bij wijze van spreken. Ja. Uh, en uh, in, en uh, in ons onderzoek hebben we ook die uh, eigenlijk weten te koppelen. Dat fluorescentie wat je niet met blote ogen kan zien. Aan specifieke stofjes die uh, de kanker herkennen en die eigenschappen kunnen laten oplichten. Uh, op het moment dat, dat is een beetje een natuurkundig verhaal, maar heel simpel gezegd: op het moment dat je ergens licht op straalt, krijg je ook licht terug. Uh, daarom kunnen we ook hier eigenlijk met elkaar alles zien. Uh, nu het zoals licht, het weer je, aan, nu nu het licht hier weer aan is uh, <laughs> op de berg. Uh, en dat kunnen we ook met, een, uh, met nieuwe apparaten doen, uh, die de Technische Universiteit voor ons ontwikkelen. En uh, daarmee kunnen we eigenlijk op het gezwel uh, schijnen. En op het moment dat we dan een stofje hebben gegeven die bepaalde. Eigenschappen van een gezwel in kaart brengt, krijgen we ook informatie terug. We krijgen letterlijk licht terug, die we niet met blote ogen kunnen zien, maar wel met speciale camera's. En daarmee hopen we eigenlijk meer inzicht te krijgen. Ja. In de eigenschappen van zo'n Maar je zo weet zwel. dat dit al werkt? Het is op dieren dan getest? Of het wel? is op dieren getest en uh, op dit moment uh, loopt uh, onderzoek in Groningen... waarbij uh, de chirurgen onder leiding van Go van Dam en uh, medisch oncoloog Lisbeth de Vries... Uh, ook kijken of deze techniek gebruikt kan worden tijdens operaties. Waarbij de chirurg informatie terugkrijgt middels licht vanuit het gezwel... om daarmee te kijken bijvoorbeeld of je een, uh, een afwijking makkelijker kan opereren... Wij willen deze techniek gebruiken om met behulp van darmonderzoeken... Uh, wat wij dan ja, colonoscopie noemen, met een uh, lastig woord... een ja, kijkonderzoek van de darm waarbij je met een slangetje naar binnen gaat... om dan tijdens zo'n procedure meer inzicht te krijgen in de eigenschappen van ja. een gezwel. Want met licht gebeurt nu nog niks? Niet op die manier? Die Niet manier. op die manier. We gebruiken het voor heel veel eigenschappen. In het laboratorium gebruiken we het al om onder een microscoop allerlei dingen in kaart te brengen... maar eigenlijk... Uh, op deze manier, gebruikmakend van specifieke stofjes die uh, eigenschappen naar boven brengen, uh, dat gebeurt eigenlijk nog niet. Uh, dus, dat zijn we, op dit moment is dat echt uh, iets wat uh, zich aan het ontwikkelen is, waar ja. denk ik de komende jaren ook op andere plekken in de wereld veel vooruitgang uh, gemaakt wordt. Maar uh, uh, ja, dat is echt iets wat nu in opkomst is, een nieuwe techniek. En die 800.000 euro die jij nu krijgt, of die jullie voor het onderzoek krijgen, daar kun je... Hoe lang mee vooruit? Wat, wat, wat kun je daar allemaal mee doen? Nou, we hebben een project ge geschreven voor uh, zes jaar. Ja. Uh, dat project is heel uh, uh, is gericht op endodarmkanker, op rectumkanker. Waarbij we willen aantonen dat. Uh, je met deze techniek beter inzicht krijgt in eigenschappen van uh, uh, rectumkanker... en daarbij beter zou kunnen selecteren welke patiënten een bepaalde behandeling zouden kunnen, baat bij zouden kunnen hebben. Uh, dat gaan we netjes in studies uitzoeken... Uh, je moet dat toch uh, ja, netjes bekijken. Hè. Uh, je, als onderzoeker geloof je heel snel al uh, in iets. Uh, dat is ook goed. Dat, dat geeft je ook je motivatie. Ook. Ja, je wil verder, maar je moet ja. toch dat uh, netjes uitzoeken. We gaan dat wel heel bewust in wat kleinere studies doen, zodat we snelle stappen kunnen maken om vervolgens te kijken of deze techniek inderdaad die meerwaarde uh, brengt. Maar dan denk ik, waarom zou dat alleen bij endeldarmkanker kunnen? Want het, wat jij zegt, ik neem aan dat dat voor iedere tumor gaat gelden. Als je met zo'n zo lichttherapie, noem ik het maar even, kunt gaan werken. Dan kan je toch van elke tumor de samenstelling uh, ja, dat, weten. Da, da, da, dat is een hele, hele goede, uh, goede vraag. Uh, in principe is het inderdaad zo dat op het moment, in, als ik het dan over mijn vak uh, bespreek. Wij uh, kijken in het lichaam met behulp van zo'n kijkonderzoek. Uh, op plekken uh, waar we makkelijk kunnen komen. Uh, dat geldt niet alleen voor de dikke darm, maar dat geldt ook voor de slokdarm, voor de maag. Misschien zelfs wel voor de alvleesklier. Uh, maar mijn collega's uh, van de longziekte zouden het uh, mogelijk ook kunnen gebruiken, hopelijk, voor, uh, um, uh, om meer inzicht te krijgen nee. in longkanker. En de collega urologen uh, bij blaaskanker. Dus het is... Inderdaad, deze, dit onderzoek wat we nu gaan doen is uh, om een eerste ja, zetten te doen om te kijken of dit werkt. Uh, waarbij endodarmkanker een voorbeeld is. Uh, een belangrijke ziekte waar veel uh, patiënten veel last van hebben. Maar op het moment dat dit werkt... moet je zeker ook naar al die andere vormen gaan kijken. Maar dan zijn daar natuurlijk ook weer heel veel bedragen voor nodig. Want dat kan niet allemaal van die acht ton Helaas niet. We hebben net gehoord hoeveel er opgehaald is dit jaar. Dus wat dat betreft biedt dat Wie... weer perspectief voor voor, voor, Wie voor, weet. voor het onderzoek. Ja, het is, nee, het is ja. fantastisch dat er zoveel geld opgehaald wordt voor de, door de mensen. Zodat ja, wij uh, in de laboratoria... In de ziekenhuizen uh, dit werk kunnen doen, want ja. zonder dit uh, geld is dit gewoon niet mogelijk. Kan je deze stap niet maken? Was je daar ook mee bezig toen je vorig jaar op die fiets zat? Met dat idee had je bijvoorbeeld per, per uh, beklimming je laten sponsoren? Ja, ja ik had uh, sommige mensen die, uh, die sponsoren je dan toch per in totaal. Uh, dat zijn met name ook bijvoorbeeld familieleden die bezorgd zijn... en zeggen van nou één keer is ook wel genoeg. Uh, moet je nou wel zo vaak naar boven? Uh, het leukste is natuurlijk wel uh, als je per beklimming uh, gesponsord wordt... zodat je ook weet dat elke keer als je ja. extra gaat... Um, uh, dat je dan extra geld binnen haalt. Zeker als mensen van tevoren denken dat je dat niet gaat redden. En denken Was van, nou, dat bij dan, jou het geval? Dan een aantal die, die dachten: van nou, dat zal uh, uh, drie keer worden. En dan is het een toch, arts die is alleen maar bezig met Dan is Dan is dan dan. het leuk als het, uh, als, het, uh, als het lukt. Je stijgt. Ik denk ook wel zoals iedereen vandaag hier die stijgt boven zichzelf uit. Ja. Ik denk dat iedereen. Ja, of een hele hoop mensen meer uh, gelukt is dan ze van tevoren gedacht hadden. En dat gold voor mij ook. Ik Want hoeveel een... heb jij hem, hoe vaak heb je hem ik heb Vorig jaar ben ik zes keer. Je bent echt zes, zes keer, keer naar boven gegaan. gereden. Ja. <laughs> ja, ja, dat was gigantisch zwaar. En ik ja. had dat van tevoren niet verwacht. Uh, ik had ook wel van tevoren ook andere mensen van de organisatie uh, gesproken. Uh, we hadden in het UMCG een dag georganiseerd waarbij we in het kader van uh, de Alp 6 om uh, geld op te halen. Peter Kaftijn is toen ook geweest en die gaf ook heel goed aan: van uh, ja, opgeven is geen optie. Uh, op dat moment besef je dat nog niet zo, op het moment dat je hier zelf de berg op fietst... Ja, dan word je ook wel op het ja. moment dat het niet wil. Uh, de vierde, de vijfde keer, alles gaat pijn doen. Uh, en iedereen roept je naam, ondanks dat ze je niet kennen. Ja, dat uh, is met die bordjes ook. die ja, fietsen. Ja, het is toch fascinerend dat dat, denk dat denk werkt. Ja. Dus uh, ja, nee, dat is heel leuk. En stonden er dan ook uh, in de bochten uh, muziek, harmonie, mensen te spelen? Want dat, dus, vandaag is dat ook het geval geweest. Absoluut. Dat er gewoon gezongen Absoluut, werd. Ja. En, ja? daar, dat, en dat werkt wel. Iedereen heeft denk ik wel zijn favoriete bocht. Eh, waarbij je dan weet van oh, nu kom ik daar. En daar speelt eh, dat bandje of daar is die muziek. En ja, dan heb je toch weer zo eh, 500 meter gewonnen zonder dat je dat doorhebt. Dat uh, haalt je er doorheen hè? Ja, ja absoluut. Ja. Nou, het, het mooie is dat uh, Margriet Eshuis en Maarten Peters die, uh, hebben vandaag ook op die berg staan spelen en die konden er geen genoeg van krijgen... dus die zijn nu ook in het Palais du Sport, hier op al -Duez. En we hebben ze heel vriendelijk gevraagd of ze alsjeblieft... nog wilden komen om hier met ons muziek te maken. Uh, Maarten, wat, wat, wat gaan jullie als eerste voor ons zingen? Uh, het eerste lied wat we gaan zingen, dat is een lied... Wat, niet, wat wij niet in de bochten zingen, maar dat spelen wij altijd... op de, uh, de eerste avond vlak voor de tocht begint. Dat is het lied Vanaf Vandaag. Dat gaat eigenlijk over afscheid nemen van iemand op een andere manier als dat we eigenlijk doen. Vanaf vandaag mag ik een heel hard applaus, nu al... voor deze nachtbrakers, Maarten Peters en Margie Tesshuis. jou in mij, niet in de aarde, niet in die kist, niet bij die bomen.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 Vanaf vandaag. Ik zie hier ook dat het wat uh, emoties oproept. Ik zat naar een collegaatje te kijken die hem ook heeft uh, verreden. Ik kan me voorstellen, Maarten, dat je dit niet op de berg moet gaan zingen. Want dan moet je die drive krijgen om verder omhoog te kunnen. En dit uh, zorgt ervoor, volgens mij, dat mensen tot tranen geroerd zijn vanwege uh, de schoonheid en de kracht van, uh, van dit nummer. Ja, heb jij iemand op de bagagedrager, Wouten Nagegast? Dan wordt het de hele tijd gezegd. Hè? Je hebt iemand achterop in je fiets zitten. Iemand voor wie je dit doet. Iemand voor wie je uh, die fietstocht wil doen. Was dat bij jou zo? Het of... was niet specifiek iemand. Ik, ik moet zeggen dat ik gelukkig binnen mijn eigen familie... Uh, is het niet zo dichtbij gekomen. Maar Je kent wel altijd mensen die net uh, zeg maar een stap verder van je afstaan... waarbij je... Uh, de verhalen hoort ja, even uh, um, neem ik patiënten. En dat is, een, dat is een tweede. Je hebt ja? binnen je. Ja, je, tijdens uh, je werk, waarbij iedereen uh, zijn werk op een bepaalde manier ook uh, probeert te doen um, uh, om het draaglijk te houden. Uh, heb je daar toch, ondanks, uh, ja, je bent toch ook mens, en heb je daar uh, al die mensen uh, die je wel, ja die je heel specifiek wat doen. Uh, en dat is wel de motivatie om dit onderzoek uh, te doen. Omdat je merkt gewoon. Um, ja, dat je, wij als um, um, ja, artsen het eigenlijk nog beter kunnen. Mm. Um, en en ja, je hoopt daar op die manier een uh, bijdrage aan te leveren. Dus in dat op zich heb ik wel heel erg ja, gefietst enerzijds... Um, uh, voor uh, ja, de mensen die je kent die het is overkomen... Um, um, en gewoon toch ook al die mensen die je dagelijks inderdaad lang ziet komen, uh, waarvan je vindt dat het toch ook beter moet kunnen. Nee, want je krijgt echt niet elke arts die berg op, volgens mij. Uh, ja, dat, dat weet ik niet. Uh, ik, denk wel dat, nee, ik denk niet dat elke do dokter de, de berg op uh, opgaat. Uh, waarbij over het algemeen toch wel een hele hoop uh, uh, mensen daar toch ook wel heel positief tegenover staan. Toen wij vorig jaar dus in ons ziekenhuis die actie hielden, dan krijg je toch wel gigantisch veel uh, ja, positieve reacties. En van mensen die ook zeggen van, god, dat zou ik eigenlijk ook eens... Uh, willen doen. En uh, zoals Johan van der Waal ook eerder aangaf, uh, je krijgt toch denk ik wel een soort van uh, effect. Ja. Uh, op het moment dat ja, mensen dit gedaan hebben en daar enthousiast over zijn, steekt dat andere mensen weer aan. Uh, en uh, dan merk je dat het gaat leven en dat steeds meer mensen daarbij betrokken ja. raken. Je hebt nu afgelopen maandag uh, die, die prijs uitgereikt gekregen, die was Mulderprijs. Hoe, staan wij, hoe doen wij het in Nederland? We zijn natuurlijk zo'n klein landje. Nou, ik had hier weer de afgelopen dagen zoiets. Het is onvoorstelbaar waar wij groot in kunnen zijn. We nemen gewoon een heel dorp over in Frankrijk. Ja. Het was echt uh, heel... Alpe is gewoon Nederlands op dit moment. En dan, dan is die saamhorigheid die is, uh, Met z'n allen zetten we die schouders eronder. Als je dat naar, naar me, het medische vlak uh, daarop daar zet... Doen we, zijn, we zijn klein. Maar hoe doen wij het qua onderzoek? Ja, ik... Als ik, het, uh, ik kan het het beste op mijn eigen situatie uh, zetten en uh, de onderzoeksgroep, onderzoeksgroep waar ik uh, in werk. Uh, ik denk dat we het dan heel goed doen. Uh, we zijn een klein land, uh, beperkte middelen. Uh, zeker als je dat vergelijkt met toch, uh, uh, bijvoorbeeld Verenigde Staten waar uh, veel grotere budgetten uh, uh, aanwezig zijn. Maar we zijn denk ik wel creatief. Uh, en een ander iets is dat we goed kunnen samenwerken. Um, en dat zijn denk ik wel dingen die ons verbrengen. Uh, ons, ondanks beperkte middelen uh, halen we, denk ik, toch het maximale uit. Maar en, wat uh, maakt dat wij mee. beter kunnen samenwerken dan andere landen? Ja, af en toe moet je ook uh, over je eigen schaduw heen uh, stappen. God, dat moet... hebben we veel gehoord <laughs> de laatste tijd. Zeg. <laughs> ja. Nee, maar het is wel. Ik denk dat je, kijk, op het moment dat je onderzoek doet, uh, de, uh, de, zoals onderzoekers, uh, onderzoekers worden deels afgerekend op uh, de dingen die ze schrijven en die dan in tijdschriften. Neergezet De publicaties. De publicaties. Ja, ja. En daar staan allemaal namen op en daar heb je volgordes voor. Um, maar het onderzoek wat wij bijvoorbeeld doen... Uh, ja, daar zijn zoveel mensen bij betrokken. Uh, dus ja, je moet daar geven en nemen. Uh, op het moment dat daar uh, in ons geval ja, tientallen, misschien vijftig mensen bij betrokken zijn... Uh, dan moet je daar soms uh, ja, je bijdrage aan leveren... zonder dat je daar meteen iets voor terugkrijgt. En ik denk dat, daar, uh, dat we daar uh, in Nederland... Uh, ja, om het zo te zeggen, wel hm. uh, goed in zijn. Draait we... het in andere landen meer om het ego? Van, het gaat erom dat die, die publicatie op mijn naam komt te staan? En minder om het belang van patiënten? Nou, ik zou dat niet zo durven zeggen, want daarmee... Maar het is uh... wel, impliciet, wat je wel zegt. Nou, nee, ik denk dat wij, uh, dat, wij dat we in Nederland wel... Uh, uh, dat je, ik denk dat iedereen intrinsiek, elke onderzoeker, uh, die wil uiteindelijk een stap verder ja. komen... Uh, en die wil die bijdrage leveren. Uh, de structuur in Nederland is zo wel dat we dat op deze manier makkelijk kunnen doen. Ik denk ook wel dat onderzoekers soms in Amerika daar dat misschien moeilijker hebben. Uh, ook uh, op de manier waarop zij afgerekend worden op hun resultaten. Uh, toch ook minder makkelijk hoe het daar is met vaste contracten en dergelijke. Uh, er zijn geen excuses, maar... Uh, het zijn wel dingen die mogelijk meespelen. Uh, ja. Verder is er in Nederland toch ook een cultuur van korte lijnen. In een ziekenhuis, uh, iedereen kent elkaar, je kan elkaar makkelijk uh, uh, aanspreken. Uh, ja, je kent elkaar ja, van voornaam. Dat is het voordeel van een klein landje. En, dat, en dat maakt wel dat je makkelijk dingen uh, een stap verder krijgt. En durven we ook meer hier? Nou, of het is... zijn dat vooral jonge artsen? Dat kan ik me ook voorstellen. Nee, het zijn, het zijn in ons onderzoek denk ik wel dat wij hetgeen wat wij doen. Uh, zou op dit moment niet in Amerika kunnen. En dat heeft deels wel met regelgeving te maken. Uh, onze regelgeving in Nederland is wel zo dat je uh, dit soort nieuwe dingen... Uh, wij dienen een, een stofje toe uh, wat helemaal geregistreerd is in Nederland... Uh, wat ook als geneesmiddel gebruikt wordt. Uh, dat koppelen we aan iets lichtgevens. En vervolgens ontstaat er eigenlijk een nieuw soort molecuul... Um, daar moet je testen voor doen. Je moet toch zeker weten dat het geen bijwerking geeft. Dat het niet uh, uh, ja, giftig is. Toxisch voor, uh, voor mensen. Want dat zou vervelend zijn. Um, die testen die wij daarvoor moeten doen. Zijn bijvoorbeeld in Nederland wel reëler. Dan bijvoorbeeld de Amerikaanse regelgeving uh, eist. Uh, dus in dat opzicht. zich... Doen we een aantal stappen, zijn we, ja. kunnen we een aantal stappen eerder maken. Waarbij bijvoorbeeld een voorbeeld geef wat ik eerder aangaf. Dat het onderzoek wat we met radioactiviteit hebben gedaan. Om te kijken of we kunnen eigenschappen van zo'n tumor in kaart kunnen brengen. Dat doen we nu al een aantal jaren in Nederland. Uh, uh, vanaf 2000, 2001 uh, doen we dat nu. Uh, afgelopen uh, paar maanden uh, hebben ze in de Verenigde Staten dat voor het eerst op die manier ook toegepast. En dan merk je toch dat wij daar makkelijker uh, die uh, translatie kunnen maken. Dat mm. heeft ook te maken met uh, het opleidingsniveau van niet alleen de artsen in Nederland, maar ook bijvoorbeeld uh, ziekenhuisapothekers. Die ook in Nederland echt uh, ja, de rechten hebben om, ja, ja. Uh, om dat soort nieuwe geneesmiddelen te kunnen beoordelen en uh, vrij te kunnen geven. Ja. Wat voor ons essentieel is om dit onderzoek te doen. Ik, ik heb altijd het idee. Dat je hoort zoveel nieuwe ontwikkelingen en nieuwe therapieën... en nieuwe behandelingen die mogelijk zijn. Het is dus natuurlijk ook het streven van de 6, Toen het werd opgezet van binnen tien jaar moet kanker een chronische ziekte kunnen zijn. Omdat de mensen daar niet meer aan dood hoeven te gaan. En toch gaan er zoveel mensen dood in die omgeving. Ik begrijp dat nooit. Staan we nou, weten we eigenlijk toch nog heel weinig... Ja, we weten, we weten steeds meer, uh, maar uh, het, is, het lichaam is gigantisch ingewikkeld en een kankergeslouw komt gewoon uit datzelfde lichaam uh, en is gigantisch uh, ingewikkeld pas zich aan aan de om omstandigheden, uh, werkt samen met bepaalde cellen in het lichaam. Uh, die lichaamscellen reageren daar ook weer op. Uh, het is een gigantische cascade. Wij maken altijd, in, ook in ons onderzoek, uh, simpele uh, tekeningen om het enigszins behapbaar te mm -hmm. maken... Uh, uh, geneesmiddelen die gericht zijn tegen een bepaalde eigenschap. Uh, maar uh, ja, dat zijn uh, honderden, duizenden eigenschappen uh, waarbij we, waarvan we steeds meer weten. Maar het is gigantisch gecompliceerd. Uh. Kan het dan in tien jaar? Hoe graag iedereen natuurlijk ook wil om het binnen tien jaar tot een chronische ziekte te krijgen. Is dat mogelijk? <kwijls> Ja, dat is, een, dat, is een lastige, dat is een lastige vraag. Als onderzoeker wil je uh, zo snel mogelijk echt die stappen maken. Waarbij je ook echt ziet dat in bepaalde ziektebeelden... Een bepaalde type kanker... opeens soms doorbraken zijn. Uh, uh, waarbij je inderdaad van uh, bijna niet te behandelen... Uh, zijn de laatste jaren voorbeelden geweest... dat je het echt naar een chronische ziekte kan brengen. En dat op zich, dat zijn de voorbeelden waar je de hoop uitput... om dat ook voor al die andere typen te doen. Ja. Uh, maar... Zoals, de realiteit? Nou de realiteit is dat zoals uh, er heel veel verschillende typen kanker uh, uh, zijn. Er zijn hier in de uitzending een aantal verschillende vormen langsgekomen. Uh, blijkt toch ook dat tussen patiënten er heel veel verschillen zijn. Uh, uh, en zelfs binnen een patiënt... er dus verschillende... Uh, uh, vormen uh, of nee. eigenschappen... Uh, bestaan. Waarbij ik wel geloof... dat er nu zo'n sneeuwbal is... aan nieuwe middelen die uh, beschikbaar komen. Aan uh, uh, de biologie... weten we zoveel meer van... dat we hele grote stappen kunnen maken. Maar daarvoor is het denk ik wel heel belangrijk... om middelen optimaal in te zetten. En om creatief aan de slag te gaan. Op het moment dat we... Ja, dat uh, op een ja, relatief, bij van spreken, ouderwetse manier doen... dan gaat dat niet, nee. gaat dat niet lukken. Dus daarom um, ja, is het goed dat dit soort uh, mogelijkheden bestaan. Dit en gelukkig moment. hebben we de afgelopen dagen ook heel veel positieve... Absoluut. Verhalen gehoord. Absoluut. Ja. Absoluut. Als je nagaat wat er de laatste jaren mogelijk is geworden. Uh, dat is al hartstikke goed. Alleen uh, zoals de organisatie ook zegt. Ja we zijn er nog niet. Want desondanks dat we heel veel mensen uh, kunnen genezen. Uh, we zijn er vaak gelukkig steeds dicht sneller bij. Dat we meer mogelijkheden hm. kunnen. Kennen we ook al die mensen waarbij het niet uh, lukt uh, En dat op zich is nog heel veel... Uh... Nog werk ik aan de winkel, hè? Maar ja, goed, hoe absoluut. ben jij, 34? Je hebt nog uh, even ik word, te gaan, ja, toch? ja, ik word 34, Kijk. dus uh, we hebben nog even te ja. gaan, ja. Ja. ja. We hebben een speciale casaluna vandaag vanaf de berg, vanaf de Alp En dat heeft alles te maken met de Alp d'Huez die gefietst is de afgelopen twee dagen. Uh, mensen die uh, de Alp d'Huez bedwingen... Wel en geen geoefende fietsers om onderzoek uh, op te halen voor uh, kanker. En dus meer dan 28 miljoen is er in ieder geval opgehaald. Uh, we gaan tot twee uur door met deze Casaluna. Normaal hoort u om kwart voor één, dus rond deze tijd het bureau. Vanwege het feit dat we hier vanuit Frankrijk uitzenden hebben dat een uur uitgesteld. Dus u moet even nog een uurtje wachten. Maar in plaats daarvan krijgt u wel uh, prachtige muziek nu te horen. Van Maarten Peters en Margriet Eshuis. MUZIEK De berg wacht, hij strekt zijn arm. Of faalt Wat zal het zijn Je voelt de twijfel Die naar binnen slijt. Ga ik dit halen Angst voor de pijn Maar je weet Pijn duurt maar even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 Stap op en wees niet bang, want als jij valt, pak ik jouw hand, kom, geef.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 Klim maar uit dat alweer naar de top. Kom, geef die door. Sta op, stap op en wees niet bang. Want als jij valt, pak ik jouw hand. Kom, geef die door. Zij die achter zijn gebleven, we nemen ze mee. Yo Prachtig. Maarten Peters, Mariet Eshuis en zeker niet te vergeten pianist Kovergouwen. Het, het is de prachtige, ingetogen versie, zou ik bijna zeggen. Vanmiddag rond, of vanavond eigenlijk rond half acht, kwart voor acht, stond ik nog bij de finish te kijken. En toen werd ook het nummer gedraaid. Maar dan zijn er dus duizenden mensen die dan keihard staan mee te zingen en mee te klappen. En dan is de muziek natuurlijk ook nog, nog groter. Dus het is prachtig om die twee verschillende versies te horen, waarbij het nummer even mooi blijft. En het volgens mij, Eugenie, jij hebt gereden vandaag... ook een enorme power en een goede boost kan geven. Ja, ben je zeker. Maarten onderweg en, en Margriet onderweg tegengekomen? Ze stonden in de bochten te spelen. Het, het zou maar zo kunnen. Maar... Je hebt die niet gezien. Ja. <laughs> ik, ik had mijn eigen muziek op. Oh, echt waar, om maar ja? zo snel mogelijk boven te kunnen komen. Wat maar... had je opstaan? Um, nou, voornamelijk disco-muziek. Want dan uh, zat je op een goede beat en dan kon je gewoon lekker doorfietsen. Hey, je moest je eigen ritme moet je proberen ja. te houden, natuurlijk. Ja. En bij een uh, steile helling was het uh, inderdaad een beat die onder de 120 zat. En naarmate je het dorp naderde en wat minder stijl ging, uh, ging die beat ook verschrikkelijk omhoog. Je had hem echt helemaal geprogrammeerd al van tevoren ja. <laughs> geweest. ging ook inderdaad met een, uh, een plaat, uh, bijna de finish over van You're a Winner. Ah, geweldig. Ja, goed. Ja. Ik denk ik, ach. En, en ook, ook wel gewoon zo'n winnaar naar binnen gekeerd, zeg maar. Vat je wel door hoe je de, werd aangemoedigd? Ja, en alles, dat zo. ik kreeg alles mee. Ja. Alleen uh, die beat, die hoorde ik maar, zodat ik goed in het ritme bleef. Ja. En dat ging lekker. Jij vertelde aan het begin van deze caseluna cas dat je de ziekte van Kaler hebt. Ja. Um, wat, wat zijn daar, als we nu Wouter die zit te vertellen over het onderzoek... wat hij aan het doen is, en wat hij gaat doen in ieder geval... en wat dat misschien voor perspectief voor andere vormen van kanker zou kunnen geven... als het allemaal uh, goed zou gaan. Hoe is die ontwikkeling bij jouw ziekte? Zijn er ook iedere keer weer nieuwe ontwikkelingen waarbij je hoopt van... nou, het kan mij helpen? Nou, dat hoop ik wel. Uh, wat ik wel heb gemerkt is, toen het bij mij geconstateerd werd... Uh, kreeg ik drie chemokuren die echt heel erg op het en dan moet ik het even het goede woord zeggen, melameloon heet dat... Uh, gericht waren, zodat dat echt heel goed die kankercel aangepakt werd. Dat is het gezwel? Of? Uh, ja. ja, dat zat in mijn uh, nekwervel, mijn zevende nekwervel. Die was helemaal opgegeten. En uh, ja, mijn, ja, die melameloon dus, die reageerde heel goed op die chemokuur. Echt al, uh, bij de eerste kuur was het al met 95% gedaald... En ik heb drie kuren gehad. Toen werd ik dus geopereerd, wat ik net zei. En vervolgens uh, bestraald. Maar die bestraling was ook heel erg gericht weer op dat gebied. En uh, als er nog iets achtergebleven was... was dat met een, uh, met een bepaalde vorm van bestraling... was dat heel goed aan te pakken ook. Ik was natuurlijk heel erg bang van... Ja, als er wat achterblijft, dan gaat het gewoon lekker zich weer opnieuw ontwikkelen. Ja. Nee, hoefde ik me geen zorgen over te maken... Die gezwel kon heel slecht tegen dat type bestraling. En als er nog wel iets zat, dan was het na vijf keer weg. Nou ja, goed, dan moet je het maar op vertrouwen natuurlijk. Ja. Meer weet ik ook niet. En uh, daar overheen hebben ze voor de zekerheid een stamceltransplantatie gedaan... om zoveel mogelijk het, uh, de sporen uit te wissen. Nou, die hebben ze uit kunnen wissen tot 0,03%. procent. Dat zit dus ergens in mijn lichaam en dat kan zich weer gaan ontwikkelen tot uh, weer een, een kale plek ja. ergens in mijn botten. En uh, daarom sta ik onder hele strenge controle. Uh, zolang het allemaal relatief rustig is, uh, hoef ik om de vier maanden terug te komen. Vanaf januari uh, is het onrustig geworden en ben ik nu iedere vier weken aan het terugkomen, want het is in een stijgende lijn. Ik hoop dat het komt door het fietsen, maar de kans is erg klein dat dat het is. Hoe betek... reëel is dat om dat te denken, dat het door het fietsen door, uh, door inspanning komt? Nou, ze hebben aangegeven van mensen die jicht hebben, mensen die uh, uh, ontstekingen in een gevricht hebben. Daar gaat die bepaalde waarde, zo'n kappa-waarde heet dat, die gaat dan stijgen. En uh, mensen die ook reuma hebben, die hebben daar ook last van. Ja. En ja, goed, ik heb mijn knieën vreselijk overbelast. Echt heel erg. En dan hoop je maar dat dat de reden is waarom die waarde is gestegen. Hm. En, dus ja, na vandaag stop ik ook abrupt met fietsen. Ik ga zaterdag ook mijn fiets wegbrengen. En uh, dan hoop ik maar dat die waarde toch nog gaat dalen. Ge gebeurt dat niet, dan ga ik weer aan de chemo's. En... Uh, Vervolgens weer een stamceltransplantatie. Dan wordt het een stamceltransplantatie van een donor. En ik uh, vroeg me ook af waarom dat was. Dan hebben ze aangegeven van ja, uh, je kan nog wel een keer van jezelf. Maar van een donor, uh, de, de witte bloedlichaampjes van een donor kennen die, die bepaalde witte bloedlichaampjes die, die kanker veroorzaken bij jou, die kent die niet. En dan proberen ze die natuurlijk uh, het lichaam uit te werken in de hoop dat het... Ja. nog beter aanslaat. En dan zou dat bij jou chronisch kunnen zijn, of is dat? Nee, zover ben ik nog niet gekomen nee. met het helemaal uit te horen. Want hoe zit dat? Weet je hoe dat zit, Wouter, bij de ziekte van Kaler? Is dat nee. lang te behandelen? Daar is ontzettend veel vooruitgang in geboekt, ja. zoals ook al aangegeven met de verschillende vormen van behandelingen, waarbij het ook een ontzettend gespecialiseerde behandeling is die de hematoloog doet. Uh, daar een lange opleiding uh, voor geniet. Uh, nou, net zoals wij dat dan hebben voor aandoeningen in het maag-darmkanaal. Uh, dus ik moet daar ook, ik ken daar ook de details niet van. Dat is echt zo specialistisch. Uh, dat weet echt de de dokter het beste, ja. ja, ja, ja. ja. Daar moet jij volgende week weer... Ik uh, ga 20 juni uh, weer mijn bloed laten prikken... en krijg 4 juli de uitslag. En uh, ja, hij zal nou waarschijnlijk... neiging om je ogen ervoor te sluiten? Want ik wil het gewoon even niet weten... Of is dat een hele stomme vraag? Nee, wat ik in ieder geval heel graag altijd wil... is heel erg veel duidelijkheid. Dat ze me heel goed uitleggen wat er gaande is... en uh, wat, wat er gaat gebeuren, het behandelingsplan. Zolang er maar duidelijkheid is, ben ik niet bang. Maar is er onduidelijkheid, nou dan, dan, dan kun je me wegvegen... want dan, uh, ja, dan ga ik op van de zenuwen. Ja, ja. Ja. En die duidelijkheid die wordt in ieder geval in, qua informatie... Nou, die zorg, Goed die, krijg. Die, die zorg ik wel dat ik die Goed gegeven, zorg ik wel Ja, ik vraag gewoon echt net zo lang door. Zo heb ik uh, ook gevraagd van ja, maar waarom doen jullie niks? Uh, ik kreeg een stamceltransplantatie terwijl de waarde 51 is. Dat en is, uh, veel. dat was die, die, die kappa waarde. En uh, nu is mijn waarde 28. Ligt heel dicht bij elkaar. Nee, zeggen ze, we laten zo lang mogelijk het lichaam het zelf proberen te doen. En als uh, het uit de hand loopt... Dan gaan we pas ingrijpen. Ja. Bij mij is ook uh, in februari al een PET-scan gemaakt. Er is uh, radioactief suiker in mijn lichaam ingegaan. Uh, om te kijken of er uh, activiteit was op bepaalde plekken in mijn botten. En uh, als daar activiteit zou ontstaan... dan zou dat betekenen dat dat bot door die vorm van kanker aangetast zou ja. worden. Dan zou het weer opgegeten worden eigenlijk. En vooral hebben ze gekeken dan in mijn nek natuurlijk, want daar Wat zat het? het eerst. Nou, gelukkig helemaal niks. Ze zeiden van, het is helemaal schoon. Nou, heel fijn, maar het kan nu anders zijn. Ja. Ja. Maar goed, ze gaan natuurlijk niet iedere drie maanden je plat spuiten, want het is een behoorlijke heftige Het is een -activiteit ook. Ja, ja, je ligt er gewoon twee doodstil ik denk dat iedereen die jouw verhaal hoort. dat, zal je ook, dat heb je de afgelopen dagen, afgelopen maanden met trainer natuurlijk gehoord. iedereen jou heel erg steunt. en natuurlijk hoop dat dat. zonder meer. goed gaat. en ja. dat je goede berichten te horen krijgt. Ik hoop het. Ja. Wij zijn er nog tot twee uur met Casaluna. Met, met prachtige verhalen waarin we terugblikken op de Alp du Ses. volgende uur wil ik heel graag ook praten met Harry Mulder. Ik vertelde al, Wouter Nagegast heeft de Bas Mulder prijs gewonnen. En Harry is de vader van was En het moet bijzonder zijn dat, je, dat, dat een prijs waarmee mooie doorbraken bereikt kunnen worden, misschien wordt doorgegeven via een prijs die vernoemd is naar jouw zoon. Dus Harry, we spreken elkaar zometeen. En dan ook nog iedereen die hier verder zit. Tot na het los van één uur. Ik, ik. Ik. Ik. Ik. Ik. En ik. Ik ben niet alleen. Dat is jij. NCRV.